11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. lopen voor de kerst gaan we doen in de Gids.fm. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het vliegtuig dat van het ministerie van Defensie... dat Nederlanders ophaalt uit Zuid-Soedan... is vanuit Ethiopië onderweg naar Juba. De Nederlanders worden geëvacueerd... vanwege de onveilige situatie in Zuid-Soedan. Gisteren vloog de Hercules C-130 van Eindhoven... naar de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa.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 Het weer nog, veel zon, het blijft droog en het wordt 6 tot 8 graden. Morgen in het westen en noordwesten veel regen en vooral aan zee veel wind. Het wordt 6 of 7 graden. Jolanda van der Velden, wat heb je te melden? Sorry. Vier files Felix op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. daar staat bij Muiden 3 kilometer. De A10 de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag bij de Koentenal 2. A27 Breda richting Utrecht bij Werkendam ook 2 kilometer. En op de A27 Almere richting Utrecht. Voor Utrecht Veenmarkt 2 kilometer. Is kerstmis nog van nodig? voor een goed kerstmaal hoort u zometeen echt alles over. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Promovendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan.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 Kies een apparaat met een hoge score op onderhoud en kwaliteit. Zoals de Philips Saeco Intelia. Daarmee maakt u eenvoudig echte cappuccino's. Nu met 190 euro korting voor maar 279 euro. Beste selectie, beste service. Showroom uitverkopen bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl VARA Radio 1, degids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Langzaam maar zeker worden de messen geslepen. De kerstdis moet worden voorbereid. Wat doen we dit jaar? Gourmet aan tafel of uitsloven in de keuken? Doen we gewoon of gaan we ons vertillen? Zijn we een masterchef in het diepst van onze gedachten? Of schoenlappers die zich maar het best bij hun lees kunnen houden? Ik heb wat gasten aan tafel genoten voor wat voorpret over het kerstmaal. En dan denk je als automobilist een bijdrage te leveren aan het milieu... door elektrisch te rijden, blijkt de praktijk toch weer barstiger. Een oplaadpaal zoeken, inpluggen en dan begint de wachttijd. Wellicht dat het rijden op groen gas meer milieuplezier gaat opleveren. Onze auto-expert zal er vast meer over weten. En als je dan al had gehoopt dat de NRC te misleiden is... door je mailverkeer te coderen, dan ligt er weer een ander gevaar op de loer. Uit de geluidjes die bijvoorbeeld je telefoon maakt tijdens het decoderen... valt af te leiden wat de code is... U bent gewaarschuwd. Surf naar degids.fm De islam is een leugen. Mohammed is een schurk. De Koran is vergif. Een sticker met die tekst is verkrijgbaar bij de PVV. En Geert Wilders liet ook een vlag maken met dezelfde tekst. Politici buitelden over elkaar heen om de actie te veroordelen. Dat viel te verwachten. Maar ook veel PVV-gezinde burgers vinden het te ver gaan. Blijkt uit reacties op internetfora. En daarom zeg ik met zijn anti-islamsticker graaft Wilders zijn eigen politieke gaf. Waar of niet waar? Niet waar. Zegt biograaf, politicoloog dat Venema... een schrijver van de roman Het Slachthuis... die heel toepasselijk gaat over een clash van culturen. Meneer Venema, goedemorgen. Goedemorgen. U denkt niet dat Wilders politieke schade gaat oplopen door deze sticker? Waarom niet? Omdat, die, omdat dit al zo vaak gezegd is. Uh, met het... ...kopvolle tax heeft men geroepen... Dit, ...nu is hij te ver te gaan... ...dit is het einde van de PVV... Um, ...toen hij zei... ...we moeten de Koran verbieden... ...heeft iedereen gezegd... ...dit gaat te ver... ...dit gaat de PVV niet overleven. Met het Polen meldpunt idem dito... Um, ik zie geen aanleiding om te denken dat het nu helemaal anders is. Maar ik zag veel reacties op internet. Ook van PVV-sympathisanten die zeggen dat die nu echt te ver is gegaan. Dit kan ja. toch de, de spreekwoordelijke druppel zijn? Dat zou kunnen. Maar u vraagt mij of ik daarin geloof. Ik geloof het niet. En ik denk ook dat... Uh, u, u moet zich realiseren dat de volgende verkiezingen... waar de PVV een, uh, een he hele hoge ogen gooit... die gaan niet over de islam... die gaan over... Europa en, um, en dat betekent dat, uh, dat dat het thema wordt waarop uh, de PVV wordt afgerekend. En ik houd het er nog steeds op dat als er geen rare dingen gebeuren... dat de PVV dan met die Europese verkiezingen op 22 mei volgend jaar de grootste partij wordt. Nou, ja, Juist vanwege die Europese verkiezingen was Wilders net lekker bezig... met zijn internationale anti-Europa-beweging. Waarom ja. komt hij dan nu met deze actie? Nou, omdat hij graag twee ballen in de lucht houdt. Kijk, hij, hij, hij weet ook wel natuurlijk dat, dat niet iedereen geweldig warm loopt voor, voor of tegen Europa. En uh, dan is het altijd goed om een tweede thema achter de hand te hebben... voor mensen die zich vooral ergeren aan, uh, aan moslims of immigranten. Maar weer met gevolg dat heel veel moslims zich diep gekwetst voelen. Verwacht u felle ja. reacties van die kant? Um, nee. Ik verwacht dat niet. Het zou kunnen natuurlijk. Hè. Er is, uh, vorige week of deze week is, een, is, is in, uh, ook in Amsterdam nu een moslimpartij opgericht. Maar ja, die hebben nog niet eens een lijsttrekker. En, en uh, zo, zo, zoals u misschien weet zijn de meeste moslims helemaal niet zo bezig met, uh, met hun, hun geloof of met de reactie daarop. En bovendien z zijn die ook nog weer verdeeld in Turken en, en Marokkanen in, in verschillende uh, van het uh, van de islam. Dus het is allemaal niet zo eenduidig als uh, Wilders uh, suggereert. Maar wellicht wel de radicalere moslims. Hè? Heeft Wilders uh, zichzelf ja, met zijn anti islamsticker ja, nog in groter gevaar gebracht dan die al absoluut, was. Absoluut, absoluut. Hij brengt zichzelf hiermee, natuurlijk, in gevaar. Maar ja, uh, daar heeft hij zich uh, nooit zelf aan aangetrokken in zijn uh, in zijn. En kijk, wil hij, uh, wil hij zorgen dat hij niet meer beschermd hoeft te worden, dan moet hij uh, hier in Denemarken, waar ik nu zit, een uh, geitenboerderij beginnen. Maar ik zie hem dat nog niet doen. Wat doet u daar in Denemarken? Een geitenboerderij ik, beginnen? Ik, ik, ik, nou nee, ik hier bij vrienden die een geitenboerderij hebben. Die melken 300 geiten, elke dag twee keer. En um, dat is heel rustgevend. En ik heb hier nog geen uh, moslim gezien. Laat staan, een radicale moslim. Wilders biograaf dat Venema over de anti islamstikken die bij de PVV verkrijgbaar is. Kennelijk op vakantie daar. Veel plezier. Dank u. Ja. They'd call up, call up And cry Like right, lady a cradle all night And swing to a vagina Ik stond even in een dubio. Ik dacht, uh, moet ik hem nou aankondigen of moet ik hem nou niet aankondigen? En daardoor bleef het, nou ja, het kan gebeuren. A Crazy Little Thing Called Love van Queen, kent u wel toch, 1979. De Gids. Het is bijna zover. Kerst. De groenteboeren slagers, zwijnhandelaren en poliers die draaien over uren. En de supermarkten liggen vol met delicatessen. In de professionele keuken zijn alle verloven ingetrokken. De hoogmis van de cuisine komt er namelijk aan, het kerstdiner. Wanneer is dat nou een succes? Dat bespreek ik met Ronald Hoebe, hij is culinair is cent van onder andere het NRC. Chefkok van restaurant FG, François Geurts. En Monique van Loon, hoofdredacteur van Cully.nl en schrijfster van het kookboek The Cully Way of Life. Mevrouw, mijn heer, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Waaraan moet een goed kerstdiner voldoen? Wie van u wil er beginnen? François? Ja, ik zal er aftrap me nemen dan. Hè. Ja, ik denk uh, ja, voor ieder wat wil. Dus um, alle gerechten uh, in samenspraak met de mensen die uh, rond de tafel zitten. En uh, vooral met liefde bereid, denk ik. Dus op het moment dat iemand geen kip wil, dan moet je ook geen kip maken. Of moet je voor die anderen een kip maken? Ja, kijk, uh, je kunt een beetje een nemen middag nemen. Dus uh, uh, meestal is dat een menu van een aantal gangen. En uh, ja, dan moet toch wel voor iedereen wat wil uh, zitten, denk ik. En is dus de vraag natuurlijk of kip past bij kerst. Wat vindt u, meneer Hoebe? Uh, er is een uh, kip die heel erg goed bij kerst uh, past. Dus Dat is een kapoen, een gemeste haan. Ja. En een, wordt een enorm beest. Dat is een gigakip natuurlijk. Vatsige, ja. Ja. Dat is een, een prima ding. Maar eigenlijk vind, vind ik dat een kerstdiner moet, moet bindend werken vooral. Moet iets uh, op tafel staan waar iedereen uh, met plezier van eet. Het moet niet zo zijn dat het eten, wat mij betreft, het eten de hoofdrol speelt. De hoofdrol moet gezelligheid uh, zijn. Ja. Samenwoordigheid. Nee, ja. Misschien altijd stichtelijke gedachte. Maar. <laughs> ja, voor mij is het ook zeker wel belangrijk dat het in balans is. En dat je niet na het hoofdgerecht denkt, oh, er komt een... Nog een toetje. Ja. Terwijl ik dat juist ook een van de belangrijkste gangen zelf altijd vind. Maar je kan het natuurlijk van tevoren aankondigen. Je kan een menukaart klaarleggen. In een restaurant gebeurt dat natuurlijk. Maar thuis kan je de mensen erop wijzen van... let op, eet niet te veel. Dan moet je ook niet te veel koken natuurlijk. Want er komt nog een toetje aan bijvoorbeeld. Ja, maar dat is vaak het probleem. Mensen maken heel erg veel met kerst. Terwijl dat niet altijd extra lekker is, vind hey, ik. Hé, maar gourmette met kerst, kan je dat doen? <laughs> bijna weer. Nog even wachten. Meneer zegt, het, is bijna, even het, het is bijna weer terug, denk ik. En over twee jaar, dan kan het weer. Ja, ja, ja. Geurt? Ja, ik, ik, uh, ik denk dat het uh, persoonlijk blijft, hè. Kijk, uh, het allerbelangrijkste is denk ik uh, een stukje saamhorigheid. Hè. Een stukje sharing uh, uh, kom je altijd weer op terug. Ja, maar dan, en dan, dan moet je, je ook gezamenlijk koken, vind ik. Ja, ja, maar dat gebeurt ook vaak, hè. Ja. Dus dat, dat zien we ook wel. Of, uh, dit is het eerste jaar dat wij weer kerst uh, vieren bij de FG-restaurant in Rotterdam. Maar uh, voorheen hebben we al die jaren met, uh, met het personeel gevierd. En dan zie je dat, uh, dat we iedere gang iemand anders kookt. Ja, en dat maakt het wel speciaal, zeg maar. Ja. Dus een, een stukje saamhorigheid uh, is wel essentieel, denk ik, met, uh, met kerst. Goumette ja. met kerst, kan dat niet? Ja, het wordt dit jaar alweer als de nieuwe trend uh, aangekomen. Je hebt natuurlijk goumette, je hebt goumette, je hebt van die prefab uh, kerstmixen bij de supermarkt. Daar ben ik persoonlijk niet zo'n fan van. Maar als je de allerlekkerste dingen in huis haalt... het in kleinere porties maakt... en uiteindelijk iedereen het in zijn eigen pannetje laat maken... ja, dat prima. Als je lekkere dingen op tafel zet, je eigen maar INS erbij maakt... Uh, Prima. Ik zei FG, maar dus FG is het extra druk bij u met de kerst? Ja, de eerste keer uh, dat we dus echt open zijn met kerst. Maar uh, de lunch hebben we inderdaad nog wel uh, uh, wat plekken vrij... en samens zijn we volgeboekt. Ja. Maar um, ja, voor ons is het heel, heel speciaal... omdat we natuurlijk uh, nu net twee sterren hebben... en, en uh, ja, de vaste gasten nu uh, de kans krijgen om te kunnen boeken. Dus, uh, yeah. En wat is dan de truc van een kerstdiner in een restaurant? Uh, de truc is denk ik uh, uh, sfeer, uh, gezelligheid. Maar dat uh, moet er altijd uh, goed, zijn goed, toch? goed eten. Sfeer en gezelligheid moet je elke avond. Uh, ja, ja, maar uh, dat ontbreekt nog wel eens ooit. Uh, hier en daar zou ik het maar zo zeggen. Ja. Ja. Maar zijn het extra ballen? Uh, Extra, een extra piek? Uh, ja, nou, uh, entourage, uh, and, personeel, uh, uh, keuken, het gehoor naar de gast toe, uh, het eten. Ja, het is het een moet, totaalbeleving. Het he? moet bijzonderder zijn dan normaal gesproken. Ja, ja. En er komen ook meer gangen aan te pas? Ja, bij ons wel. Uh, ze krijgen natuurlijk uh, negen gangen plus nog alle hapjes erbij. Dus uh, ja, ze zitten wel een paar uur aan tafel. En is het dan traditioneel? Ja, ja, want ja. we hebben natuurlijk ook weer uh, een stukje hecht op, uh, op de kaart staan. Uh, ja. Ja, we werken natuurlijk met kreeften uh, met kaviaar. Het truffel is nu het seizoen, dus dat wordt er allemaal in verwerkt. Ja. En moet dat traditioneel met de kerst? Ja, ik denk dat de keuken sowieso al traditioneel uh, opgebouwd moet uh, zijn. Alleen, uh, ja, wij uh, hebben nog een kleine knipoog uh, naar het vernieuwen natuurlijk. Ja, en wat ja. is dat bijvoorbeeld... Nou, de breidingen die erachter zitten. Kijk, het is heel authentiek uh, geserveerd. Alleen, uh, de breidingen zijn natuurlijk 100% wetenschappelijk. Dus, uh, moleculaire, we dat soort smaak. Nee, nee. nee, geen moleculaire. Nee? nee, het is puur gebaseerd op, op uh, uh, natuur en wetenschap. Dus het is eigenlijk de kunst van het weglaten. Dus heel veel mensen denken dat het moleculair is. Maar het is het juist niet. Moet het traditioneel met de kerst, meneer Hoebe? Ik vind het wel. Maar dat, ik heb het daar niet over een twee sterren restaurant waar je, waar je een kerstdiner gaat halen. Wat, wat overigens natuurlijk... Uh, gaat eten, dat is, dat is een van de weinige dagen dat het niet 100% zakelijk is in, in een sterrenzaak natuurlijk ook, dat is ook een groot verschil maar ik, uh, ik ben erg gecharmeerd altijd van een, een pièce op tafel dus een, een, een lamsbout een varkensnek er nou, moet iets groots qua vlees op ja, tafel iets, iets, iets uh, een homp uh, ja, iets, nou iets, uh, ik vind ook het, het doorgeven van schalen vind ik leuk met, met kerstmis. Maar dan kan je ook kleine schaaltjes hebben. Je kan natuurlijk. ook kleine schaaltjes ja. hebben. Maar het is een andere kick dan wanneer er steeds weer iets totaal nieuws komt... waar je je over moet verbazen en verbijsteren. Maar dan moet zo'n vaker liggen met zo'n roos in zijn bouw. Uh, nou, een appel zou ik zeggen. Een, een Rop, appel. Ja. Oh ja, natuurlijk. <laughs> ja. Een beetje vegetarisch. Is en het kerst dat? is natuurlijk wel het moment om uit te pakken. Dus wat je, wat je normaal op een dinsdagavond niet zou doen... is natuurlijk voor kerst wel heel erg leuk. Maar ik ben zelf wel voorstander van succesnummers maken... Dus niet met kerst gaan experimenteren Precies. met dingen die je nog nooit hebt gemaakt. Het is wel weer leuk om altijd. de weken voor ja. kerst daarmee te experimenteren... en dan op kerst iets wat altijd lukt neer te zetten. En wat zijn de trends van nu? Als de trends van nu zijn, um, veel meer vegetarisch. Tenminste, dat merk ik bij mij op de website, uh, dat daar veel meer vraag naar is. Um, um, maar uh, ook nog wel steeds naar echte showstoppers. Dus uh, de trends zijn ook zeker wel om het zo mooi mogelijk te presenteren... wat ze dan noemen als een sterrenchef, maar dan thuis. Ah, ja? Maar dan met, uh, met uh, iets minder middelen. Um, toch iets heel mooi eruit laten maar zien. Maar er komt de... veel getud en gedoe aan te pas tegenwoordig. Ja, presentatie is wel heel erg belangrijk. Hoewel bij mij uh, uiteindelijk het altijd om smaak draait. Maar uh, dat het er mooi uit mag uh, zien. En dan wordt dat zien. ook allemaal op Facebook gezet natuurlijk, Zodat iedereen ja. het kan zien. Hoe mooi het kerstdiner geweest is. Of het smaakt tweede. <laughs> ja, Dat is moeilijk over te brengen op een foto. Maar het is inderdaad wel de trend om alles meteen te Instagrammen. En uh, op Facebook te knallen. En wat staat er bij Culi op tafel? Uh, nou ja, het zijn natuurlijk drie dagen. Dus we doen van alles wat. Maar ik ben ook eigenlijk best wel traditioneel. Ik maak eigenlijk altijd borst um, en, uh, en een grand dessert. Uh, dus met heel veel verschillende soorten toetjes. Crème brûlée, poddencrème. Um, van alles wat. borst, ja. dat is echt iets voor kerst? Of moet je dan toch overgaan tot wat Engels doen? Dat een jaar geproduceerd. Ja, dat ja, je wordt er... houdt er erg veel over als je ene levers maakt. Ja. Maar de kalkoen ja. met de kerst? Kalkoen is niet zo'n Hollands product. Hè. Dat is, die zie je vaak in, in de supermarkt liggen tegen deze tijd. Het zijn van die grote ingevroren ballen en dat. Ik ben daar geen fan van. Dat is nou typisch iets waar, waar mensen aan beginnen... Ja omdat het kerstmis is en ze hebben het nog nooit gedaan. Nee. Dus dat, is, dat, dat leidt en Ze zien vaak... het bij Thanksgiving in Amerika... maar ja. uiteindelijk krijgen ze ja. hem nooit goed qua ja, garing. In nee. de UK heb je natuurlijk van die geweldige grote farms... Ja. die nog allemaal uh, biologisch uh, te werk gaan. en uh, ja, Als je daarmee om kunt gaan met zo'n kalkoen... Dan ja. ja, omgaan, maar, maar dat is het prachtig, belangrijkste ja. natuurlijk. Met alles. Met de, maar je moet hem goed bedrijven. Je moet een voortdurend bedrijven of niet? Je moet daarnaast zitten. Ja, ja. ja maar net als de Geld borst, voor de gast ook trouwens. De, bo <laughs> de borst van zo'n beestje die moet je natuurlijk uh, goed inpakken. En uh, dan moet je ervoor zorgen dat die... Uh, uh, zo sappig mogelijk blijft. Terwijl dat, uh, uh, de dijtjes uh, natuurlijk iets langer nodig ja. hebben. Vindt u het belangrijk, meneer Hoeber, dat het allemaal oud-cuisine is? Nou ja, wat is oud-cuisine? Oud-cuisine kan, kan ook een heel rustiek, simpel product zijn, wat to perfection gemaakt is. Dat, is, zuurkool. dat vind ik wel heel belangrijk. Ach, surkelman, fantastisch. Ja? ja, dat vind ik echt heerlijk. Maar uh, vaak uh, wordt er niet de aandacht aan besteed die het verdient. En, en kom je erachter dat je de. de, de de beste manier om zuurkool te eten... is in een 1, 2 of 3 sterrenrestaurant... waar je dan een bonbon van zuurkool naast je. Dan denk je, god, dit is lekker. Hier, hier, hier lust ik wel die bord van. Alleen, dat kun je nergens anders krijgen, omdat daar neergekeken wordt op het product. Of in ieder geval het product wordt niet zo serieus genomen. Omdat mensen dat niet serieus nemen dan? Nee, mensen in de keuken nemen het niet zo serieus. Nee, nee. Kassa de rib is lekker erbij natuurlijk. He? Heerlijk. Een fazant ja. is er ook heerlijk bij. Maar waar we het net over hadden. Ga maar eens een fazant aan het karkas braden. zodat die aan alle kanten goed is. Dat is echt een kunst. Ja. Wa, dus wat je in een restaurant ziet, wat er vaak gebeurt. is dat die opgehaakt wordt in stukjes. De stukjes worden vaak gegaard. zodat het niet mis kan gaan. En dan wordt ze nog even aangezet in de pan of onder de grill. En dan krijg je een, een stukje fazant. Yes. En zou u een kerstidee aanraden? in een restaurant? Voor de gezelligheid zeker, ja. Ja? Ja, ja, ja tuurlijk, ja. En wat moet dat dan voldoen, behalve aan veel... Nou, dat, wat verschillende ik net, die, smaakjes die, hebben? Die, die, die gezelligheid. Het, ik bedoel, uh, of je, of je daar twaalf gang wil hebben. Moet er nog iets extra's hebben. bij? Een optreden van... Nou ja, hangt er vanaf wie er aan tafel zit. <laughs> Ik bedoel, kerst is natuurlijk ook zo, als je een grote familie hebt en je mag ze niet allemaal even graag, dan is dat de, de, de, de kerst... de afleiding, ja, ja. ja, precies, ja, ja. Het is leuk als er een buikdanser is en de rest binnen, koop, Je opeens. Even niet met oom Kees hoeft te praten. Ja. Maar is het kerst in een restaurant met veel poeie of juist met weinig? Wat u betreft. Nou, het is per definitie is het natuurlijk poeha in een, in een, in een restaurant. En, maar dat bedoel ik niet zo onaardig. Maar de, de, er wordt natuurlijk iets, er wordt een soort feest van gemaakt. De vraag is alleen of dat ook jouw feestje is. Ja. En, en vaak zijn het ook weer mensen die niet heel vaak naar een restaurant gaan. Die gaan dan met kerst een keer en die willen dan de hol enchilada. Ja, nou dat, dat gaan ze dan ook krijgen. Maar dat, is natuurlijk, dat ja. zegt natuurlijk weinig over het, over, over het restaurant zelf. En en ze ze maken natuurlijk zelf al de keuze. Hè? Kijk, uh, je vaste gasten die komen natuurlijk weer naar jouw plek terug wat jouw restaurant al uh, uh, ieder jaar uh, genieten. Zeg maar. Dus, ja. uh, maar zet u dan wat extra's op de prijs? Bovenop. Nee, ik niet. Nee. Nee. Dat, ik, dat weet, niet. Ik, ik durf niet te zeggen hoe het met andere restaurants uh, is. Ik weet wel dat de prijzen qua inkopen een klein beetje stijgen. Maar uh, ik probeer uh, dan ook gewoon, ondanks die twee sterren... gewoon lekker uh, normaal te blijven. En uh, gewoon dezelfde prijs te hanteren. Dus, uh, yeah. Die inkoopprijzen die gaan natuurlijk keihard omhoog. Ja, die gaan omhoog. Ja. Maar uh, nou, ik, ik, ik blijf gewoon uh, Ja, als je alles wat, alles wat wild heet... Dat is, daar moet je opeens de hoofdprijs voor betalen. Maar zou je in een restaurant bijvoorbeeld tussen twee gangen en een keer een, een, een film uh, ja. gedraaid moeten Ja? Ja, nou, de, de, de dag voor kerst. Wat is dat? Kerstmiddag? K ja? de, de, de middag voor kerstavond. U zegt het, ja. Oké, okay. nou, dan krijg je een uitnodiging van een restaurant. Denk je, dat, lijkt, dat vind ik leuk. Uitgebreide lunch met aansluitend een film. Ja, nou, dan zit je de dus smiddags. Uh, dan heb je al een groot deel van het feest. Uh, heb je, heb je gehad voordat het nog moet beginnen? Dat vind ik leuk. En heb je zoveel van die wijnassortimenten heb je geproefd... dat je de, bij die film zit te slapen? <lacht> ja, <lacht> wijnass wijnassortimenten ben ik ook niet zo'n... Uh, gewoon een flinke fles op tafel die iedereen lekker vindt. Het recept. Ik bedoel, ik ga vanavond oefenen. Wat moet ik, wat moet ik maken? Het recept? Uh, jeetje. Um... Inderdaad wel een showstopper, dus of dat nou vis of vlees is of, of vega, uh, maar wel iets wat, wat groot op tafel staat waar iedereen zijn deel van kan pakken. Dat is die homp waar, waar we het net over ja. hadden. Ja? Ja, dat, uh, ja, dat kun je doen, maar ik denk dat François hier een maar nog beter Maar hoe dien ik handel... dat dan mooi op? Wat, wat? Nou, De truc is om wel mooi servies in huis al te halen en als je het nu niet ja. hebt dan het ergens ja. en te lenen. En nu beginnen we met ontdooien? <laughs> En, nu beginnen, en, voor de kerst al. Ja. En alles wat je al kan maken, eerder voorbereiden. Want het, het meest vervelend vind ik aan kerst... dat je zoveel stress hebt dat je uiteindelijk uh, niet vrolijk aan tafel zit zelf. Of zelf helemaal niet aan tafel zit, omdat je dat in de keuken staat. En op de oventeller staat te kijken hoeveel je al bent. Um, dus uh, hoe meer je het stressvrij voor jezelf kunt maken... door de bouillon de dag van tevoren al te trekken... of het toetje de dag van tevoren al te maken, dat, dat, dat scheelt heel erg, denk ik. Meneer ja. Geurts, hoe maak ik het echt waanzinnig mooi... Dat het eruit ziet alsof thuis, je of, denkt, of, uh, ja Thuis nee, thuis. Ja, nee heb het over thuis, mezelf. thuis denk ik dat het al begint bij een goede voorbereiding natuurlijk. En uh, ja, ik ben een voorstander uh, sowieso van een grote club. Dus een man of twintig aan tafel, minimaal. En uh, uh, per gang drie tot vier mensen die uh, daar de voorbereiding uh, uh, voor treffen. Dus uh, dan heb je zelf ook een stukje uh, rust en, en, en gezelligheid. En kun je er ook van genieten. Kijk, op het moment dat je zelf dag en nacht in de keuken staat... Ja, dan, uh, dan, uh, dan heeft. je weinig toegevoegde waarde. En ik vind het heel belangrijk dat je dat soort dingen deelt. Maar ook deelt nou. qua werkzaamheden en organisatie. Maar het voordeel is dat je wel uh, om een case links kan laten liggen natuurlijk. Als jij in de keuken staat. Ja, het voordeel... Kijk, ik heb daar geen problemen mee natuurlijk. Dus ik kom met iedereen goed overweg. Maar ja, dat zou je als excuus kunnen gebruiken inderdaad. Hebt u wel eens wat gehad, meneer Hoeper, waarvan u dacht... Nou, dit ziet er echt zo fantastisch uit. Wat ik zelf gemaakt had? Dat zou ik niet durven zeggen. Nee, gewoon in een restaurant waarvan u dacht... Nou, dit is... Formidabel. Nou ja, dat, dat komt natuurlijk heel erg vaak voor de laatste tijd. Omdat heel vaak wordt er erg veel uh, aandacht gestoken... in hoe dingen op een bord liggen. Sterker nog, uh, wordt er ook aandacht in het, uh, in het bord zelf gestoken. Dus je borden in de meest waanzinnige uh, vormen. Maar uh, dus op het oog is erg veel gericht op het ogenblik. Uh, dus dat gebeurt eigenlijk dagelijks. Dat je denkt, wauw, dat ziet er, dat ziet er interessant uit, laat ik ja. het zo maar zeggen. Maar het ziet er eigenlijk zelden uit als echt eten. En daar zit is, ik met mijn bordjes van Ikea... Nou, dat maakt niet uit. Verder, nee, nee. nee, nee. nee is er, zijn juist, er is juist een, een nieuwe stroom restaurateurs... die zeggen, mijn borden zijn van Ikea... maar het gaat niet om het bord, het gaat om wat erop ligt. Ja, ja maar Daarom nou zegt u zeg. net de meest exclusieve borden die... Uh... Nou ja, ik bedoel dat er in restaurants... erg veel op het oog gericht is. En dat uh, ook in hoe, het, uh, hoe, het, hoe dingen eruit zien. Het is vaak heb je er iemand bij nodig die naast je tafel staat... en dit, dit is dit rode. U zou zeggen, het is biet, maar het is iets anders. Dus het, niets is wat, wat, wat het lijkt en uh, ja. ja dat is een, een, een daar, dat, dat ken je toch ook wel, Franswa? <laughs> ja, ja, ik ken het wel, maar uh, daar maken wij geen gebruik van. Nee, uh, maar dat, interessant, dat, hoor. dat is nog wel dat Weetie. is volgens mij een, een, een golf die nog niet over Nederland uh, uh, helemaal uitgegolfd ge, is, laat ik maar zeggen. Ja. Dat, ja. uh, dat kom je nog erg vaak tegen. Monique van Loon, heeft de supermarkt voldoende in aanbieding met Kerst? Nou, het aanbod wordt wel steeds groter en ook al steeds vroeger. Uh, en uh, uh, ja, soms kom je toch ook wel verrassend mooie producten tegen. Uh, maar ook wel nog heel veel kant en klaar. Ik denk dat, dat Kerst nou juist het moment is om niet. Daar uh, ben ik sowieso niet zo heel van de kant en klaar. Maar zeker niet met Kerst. Dus het, daar ben ik zelf altijd een beetje huiverig voor. Noem eens wat verrassend mooie producten. Um, nou, wel mooie stukken vlees. Uh, uh, uh, uh, allerlei sausjes die, uh, die voor jezelf misschien te ingewikkeld zijn om te maken thuis. Um, bijvoorbeeld als je zelf een mooie eendenborst maakt... dat je de, de honing glaze kant en klaar uh, in een flesje je zou kopen. Even ja, dat dat zie je liggen. Je kunt hem ook heel goed zelf maken. Maar als je denkt, goh, ik besteed meer aan, ik aan ik het vlees... Maar ik zal het vlees toch niet naar, naar de supermarkt gaan? Dan ga ik naar de slager. Ja, ja. nee maar met, met de, de bijgerechten uh, kun, je, kun je redelijk goed wel bij de supermarkt halen. Wat staat er bij u op het menu, meneer Hoebe? Of gaat u gewoon uit eten zoals zelf? Uh, nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik, we gaan voor 30 man koken. Twee varkensnekken. Uh, die worden langzaam gegaard en die krijgen op het laatst nog even een, een krokant kostje. Ja, heel langzaam gegaard. Ja, heel langzaam. langzaam. Hoe lang duurt dat? Wanneer begint u? Uur, uur of zes, denk ik. Zes maar daar uur. hoef Je niet altijd bij te blijven. Hè? Nee? Nee. Dat is wel heel gunstig. En wat, wat, wat serveert u daarbij? Uh, groenten uit de oven. En uh, de, de, de aardappelen die in uh, galse uh, gebakken zijn. Klassieke oh, roast potatoes. Wel ja. Ja. Ja. allemaal wat vettig, hè, of niet? Allemaal wat vettig, ja. ja. ja. Maar dat geeft niet hoor. Voor nou, dag, je komt dag, dag, lekker twee. aan met een buik op derde ja. kerst En dat is ook de bedoeling. <laughs> maar ik u dank, hè? Ronald Hoeber, hij is culinair recensent voor onder andere het NRC. François Geurts, chef -kok van restaurant FG. En binnenkort gaat er ook FG Food Labs open over twee weken. Ja, ja we zijn druk, druk mee bezig. Over een paar dagen uh, is het helemaal klaar. En uh, half januari uh, gaan we starten. Dus uh, ik heb natuurlijk een laboratorium naast het restaurant. En uh, een nieuw restaurant. Uh, ja, en nu snoep gewoon uit de pan met de kerst. Ja, Ja. En wat wordt het met de kerst? Um, nou ja, van alles wat. Dus ene borst weer. En uh, heel traditioneel. En uh, misschien tweede kerstdag wel... culimetten uh, in plaats van gourmetten. Culimetten. <laughs> Heb je daar wel eens van gehoord? Jan van der Putten? Nee, Gourmet altijd gewoon. <laughs> eigen, ook met eigen even. gelegde eieren. <laughs> ja. Monique van Loon, hoofdredacteur van culi.nl... en schrijfster van het boek De Culie Way of Life. Ook heel hartelijk dank voor ja. dit gesprek over de kerstdis. Het is een half minuut over half twaalf. Je hebt de stem al gehoord. Jan van der Putten.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 De Russische zakenman Gorokovsky, politiek tegenstander van president Poetin, is vrijgelaten. Vanochtend tekende Poetin de benodigde papieren en verliet Gorokovsky de gevangenis. Poetin maakte gisteren al bekend dat hij van plan was om Gorokovsky gratie te verlenen, mede omdat diens moeder ziek is. De drie panden in Deventer, waar vanmorgen vroeg brand was... zijn door de brandweer onbewoonbaar verklaard. In de drie panden zitten elk zo'n drie of vier appartementen. En dat betekent dat zo'n twintig mensen dakloos zijn geworden door die brand. Voor hen wordt opvang geregeld. De burgemeester van Deventer sprak van een drama zo vlak voor de kerstdagen. En ook dit jaar krijgen we geen sneeuw met kerst. Het wordt woensdag en donderdag tussen de 5 en 7 graden. Normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Meldt weer Plaza. Eerste en tweede kerstdag. Schrijft u even mee zijn een lange droge periode. Met soms wat zon, maar ook wat buien. En dat is een hoofdpunt. Dit is de gids.fm. Jan. goed weekend. Met Felix Murders. Zometeen de weg op met groen gas. 1999, Prins. 1919 prins Leuk om een weer eens te horen op deze zender. En dat betekent dat Brecht van Hulte klaar zit... om te vertellen over wat kassa morgenavond voorschotelt... om vijf over zeven op Nederland 1. Brecht, jullie hebben het over het pensioenakkoord. Ja, nou breder ook. De pensioenen. Uh, we hebben de afgelopen jaar heel veel vragen binnengekregen over pensioenen. Er is natuurlijk heel veel veranderd uh, het afgelopen jaar. Die pensioenleeftijd is omhoog. Uh, mensen weten niet meer wanneer ze nu hun pensioen uitbetaald krijgen. Uh, er is niet geïndexeerd. Bij sommige pensioenfondsen is er gekort... Nu is dat pensioenakkoord, er gaat weer heel veel veranderen. Gaat die premie omlaag? Uh, wat betekent het voor mensen die nu uh, uh, de pensioen opbouwen? Want ook die pensioenopbouw verandert. Allemaal vragen die we in de studio gaan proberen te beantwoorden. We hebben een tribune vol mensen die ons gemaild hebben. En uh, K.P. Breukelaar, die ken jij ook nog ja. goed. Financieel deskundige, die gaat die vragen beantwoorden. En we hebben natuurlijk ook al die vragen voorgelegd aan de vijf pensioenfondsen. Die zitten niet aan tafel, maar die hebben ons wel dingen verteld over wat gaan ze volgend jaar doen? Gaan ze weer korten of hoeft dat niet? Uh, gaan ze nou eens een keer weer indexeren of niet? Die, die, Ik die, ben dat wel hoor benieuwd, je gaan ook. ze korten ja. of niet? Um, nou, een aantal... <laughs> ...weet het nog niet, omdat ze dat pas kunnen weten... Uh, ...als ze hun volledige dekkingsgraad weten. En dat weten ze het eind van het jaar, 31 december. Dus die horen, die, daar horen we het pas begin van het nieuwe jaar van. Maar die hebben al wel gezegd dat het een uh, wankele positie is. Dus het kan of het kan niet. Eén heeft in ieder geval gezegd dat ze het niet gaan doen... ...en de ander dat ze het wel gaan doen. En jij maakt morgenavond bekend wie dat zijn. Welke pensioenfondsen, dat zeg je hier niet, hè? Nee. Ah, nee, natuurlijk niet. Dan hoef je niet meer te kijken. Hè? En er is nog <laughs> altijd gerommel met de OV-chipkaart voor studenten. Hoe zit dat? Ja, dat is een probleem wat ook al langs sluimert. Uh, al een jaar eigenlijk. Uh, dat is, dat is een heel vervelend voor heel veel studenten. Die hebben te maken met die kaart die regelmatig kapot gaat. Of wordt gestolen of waar niet de juiste gegevens op gezet zijn. En die hebben dan een vervangende kaart nodig. Per jaar heb, zijn er 160.000 studenten die zo'n vervangende kaart aanvragen. En dat gaat niet uh, 1, 2, 3 goed. Daar komen heel veel, uh, er is heel veel gedoe. Waar moet je dan zijn? En los van het gedoe is het ook uh, vervelend voor de portemonnee van de studenten. Want het duurt minstens twee weken voor ze een nieuwe kaart krijgen. En gedurende die twee weken moeten ze alle reiskosten zelf betalen. En voor sommige studenten komt dat neer op honderden euro's. Maar dat wordt toch wel vergoed achteraf? Het wordt niet, niet vergoed. Nee, kun je niet nee? declareren. Nee, is natuurlijk heel raar. Het is een probleem. Eigenlijk een relatief klein probleem. Dat is ook de reden dat de LSVB, de studentenvakbond daar... tot nu toe niks over wilde zeggen. Die waren heel erg druk bezig met in ieder geval het behoud van die studentenkaart. Nou, nou blijft die nog een jaar. Nu zeggen ze, oké, okay, nu willen we erover komen praten. Want het treft heel veel studenten. En het kan echt flink in de papieren lopen voor studenten. En het lijkt zo simpel op te lossen. Ja. Morgen in de studio daar meer over. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ons gaan voorschotelen met de kerst. Ja, nou, snert is net... Nee. Ja, ja, morgen is nee, het. Je moet culinair het... hoor. Nee, nou, Snert kan ook heel culinair zijn. Wij doen het dan uit blik, dat dan wel. Maar hij is getest, de, de, de ertershoep uit blik, uit de supermarkt. Door de wereldkampioen. Ja, wist je dat die bestond, Francisco. Wereldkampioen. snert koken? Wow. Die komt in de studio ook een, een grote pan, Snert koken. En we delen het hele publiek uit. En dan zeggen we natuurlijk welke ertessoep uitblikken. het allerlekkerst is. Brecht van Hulte, kan is de morgenavond... zoals altijd om vijf over zeven op Nederland 1. Brecht, volgende week hebben jullie de uitzending of niet? Ja, volgende week hebben we een uitzending. Zeker. Uh, we gaan dan een jaaroverzicht... tenminste een jaaroverzicht van alle testen. We hebben natuurlijk elke uitzending een test. Elke week. Nou, de allerleukste testen komen we nog een keer terug. Ja. En dat hebben we een heel mooi jaaroverzicht. Ik ga naar Snet Online. Francisco van Jolen. Dank je wel, Felix. Dat is een fijne aankondiging. Ja. Uh, je hebt nieuws over wat er gebeurt nee, op internet? Nee, helemaal niks. Nee. Nou, jammer. <laughs> okay. Hebben we muziek? Nee, er is. Uh, ja, ik heb er wat nieuws, joh. Oké. Okay. Nou, maar. Het, uh, wat weet, zal ik het gewoon zelf vertellen of wil je er ook nog naar vragen? Nee, nee. Oké. Okay. Ik heb er al naar gevraagd. Ja, zo gaan beginnen. De. Um, als je Het alles draait tegenwoordig om, om te coderen natuurlijk. Je wilt dingen geheim houden door leven in een tijd dat niets te geheim te houden is. Waar het allemaal om draait is dat alles wat je digitaal is en geheim wil houden moet je coderen. Heb je een codesleutel van nodig, die moet je geheim houden. Zeg maar, dat is de pincode die toegang geeft tot al die geheimen. En je moet ervoor zorgen dat niemand erachter komt. Nou, daar eh, bestaan allemaal technieken voor. Maar nu is er een Isra Israëlische wetenschappers of onderzoekers. Die hebben iets gedaan wat toch wel nou, zo uit een James Bond film lijkt te komen. Uh, normaal gesproken is het dus last. moet je dus in iemands computer om achter die sleutel te komen. Wat hebben zij gedaan? Zij hebben daar een mobiele telefoon naast gelegd. Naast een computer die een gecodeerd bestand aan het verwerken is. Dus ja. die is dat aan het ontcijferen, die computer. En daar ligt een mobiele telefoon aan. En die luistert naar het geluid van de computer. En aan de hand daarvan is die in staat om te achterhalen wat de codesleutel is. Zoals een goede automonteur weet, hey, dat tikt iets, dat is klep 3. Precies, of je kan horen aan een auto die voorbij rijdt ongeveer hoe hard hij rijdt. Dus ze hebben, het is echt onvoorstelbaar, dus het kan ook op een andere manier. Er bestaan, er, bestaan ook, er, bestaan, er bestaan wel meer van dit soort trucs, dat je met allerlei detectoren bijvoorbeeld kan zien door een ruit heen wat er op een, een beeldscherm staat. Maar dit is toch wel een heel sterk staaltje en je kan je voorstellen wat de consequenties ervan zijn. Het is natuurlijk heel praktisch, maar als je een beetje je gedachten laat gaan, als je dit met een computer kan. Je gaat luisteren en je gaat dan detecteren wat daar uh, aan de hand van geluid. Ja. Misschien kan je dat ook wel doen door iemand een hoedje op zijn hoofd te zetten met elektroden. En dan kan je achterhalen wat hij denkt. Dan heb ik wel door dat er een hoedje met elektroden op mijn hoofd zit, Francisco. Maar dit terzijde... Nou, je hebt nu een koptelefoon op. Je weet nooit wat erin zit, Felix. Jij? <laughs> Ik hoor jou voortdurend praten. Dat um, ook... ik maar in je hoofd. Dan nee. zou je, eh, ja, oké, okay, zou je wat coherenter formuleren. Zeg ja, het eens. De, de hele apropos is weg. <lacht> wat jij kan, kan ik ook, Felix. <lacht> uh, ik ga het hebben over de privacy met je. Nu we toch aan het versleutelen zijn. Versleutel jij ja. trouwens veel bestanden op je computer? Ik heb niet? geen idee. Hoezo niet? Nee, nou ja, dat, dat wordt wel het wordt wat een en ander versleutel. Nee, ik ben geen versleutelaar. Nee, ik zit niet, ik, ik, ik gebruik ook geen versleutelde e-mail en zo. Dat uh, uh, uh, ik ben, mijn leven is te oninteressant daarvoor. Ik las van de week een, een bericht over een autographer. Er schijnt een soort camera te zijn, die hang je om je nek... en dan in één keer klik. Ja, het is al een oud concept. Microsoft heeft het ooit bedacht... maar nu is die ook echt in de winkel te koop... voor meer dan, iets meer dan 300 euro. Het is dus een autografer, je hangt hem om je nek... en die, die registreert je leven. Die maakt de hele dag door foto's, als er niet... De truc is, hij maakt niet de hele dag door foto's. Hij maakt foto's op het moment dat er iets interessants gebeurt. Ja, wanneer is iets interessant? Hoor je dat <lacht> nou, in je koptelefoon? Dat hoor je in je koptelefoon, maar hij vangt dus op wat... Uh, uh, de, er zit een thermometer in, dus temperatuurwisseling. Hij merkt als je naar buiten gaat... Bewegingsmeter. Hij ziet of je beweegt. infraroodsensor Kijkt of er andere mensen in de buurt zijn. En dan maakt hij foto's. En dan registreert het de hele dag. De hele dag door maakt hij foto's. En op het moment dat hij dat goed doet. Ja, dan moet je je voorstellen. Uh, die zet je in je computer al die foto's. En dan ik daar een, wil zeggen van. Hé, uh, hey, wanneer heb ik Felix voor het laatst gezien. Met de goede gezichtsherkenning. Haalt hij zo het laatste moment naar boven dat ik jou gesproken heb. Of de vorige... Maar dan heb je dus 10.000 foto's in je computer op een dag of niet. Ja, nou en? Nou ja, dan, op, dan, dan wordt het zoeken. Zoeken, zoeken, nee, zoeken. de computer zoeker. voor je. Dat opslag kost niks. Opslag nee, niet. dat opslaan kost niks. Maar wil je echt een leuke foto eruit halen... dan moet je echt gaan zoeken. Dan moet je ervoor gaan zitten. Nee, dat moet de computer doen. Je gaat niet zelf? Maar zit jij nog zelf in je foto's te zoeken... Als ik naar mijn vakantiefoto's zoek... en ik ga denken van, oké, okay, ik wil foto's zien van mijn vakantie in Zwitserland... ga ik toch niet meer zoeken wanneer dat was. Dan zeg ik, uh, ik zoek naar Zwitserland... en dan haalt hij de foto's naar boven die dat Zwitserland Jawel, maar er zijn dan duizend foto's gemaakt... waarvan er misschien twintig interessant zijn in jouw geval. Nee, ik zeg, ik wil Felix. Wanneer heb ik Felix gesproken? In januari ja, Nee, dat snap ik. Die gezichtsherkenning ken ik, die snap Hup, ik. dan haalt hij naar boven. Ja, ja oké. Okay. Okay. Ja. Nou, is het niet goed dan? Is het een goed apparaat, denk je? Uh, nou, ik vind het vooral... Een, uh, het, is, het is weer wat nieuws. We eerst de eerste Google Glass. Die uh, verboden wordt waarschijnlijk toch wel aan een heleboel plekken. Mensen willen niet dat ze geregistreerd worden. Nou, dit is nu weer zo'n dingetje. Het is een sieraad wat je om je nek hangt. En je weet eigenlijk niet of iemand dat aan het doen is. Ja of nee. Dus we zijn eigenlijk een soort ja, voortdurend bezig... een backup te maken van ons leven. Dat je terug kan naar momenten yeah. die je meegemaakt hebt. Ik vind dat zelf overigens niet zo vreselijk interessant. Ik vind het interessant wat er gaat, interessanter wat er gaat komen dan wat er voorbij is. Maar ja, en dat is dan Reddit. Er is nieuws over. Ja, dat is een sociale nieuwssite. We kennen die in Nederland uh, uh, vooral de laatste tijd, omdat uh, daar begon de Gordon uh, nummer 39 rel. Hè. Dat was uh, een week later zeiden ze daar van: nee, hey, wacht eens even, er gebeurt iets raars op de Nederlandse televisie. En toen werd dat een internationaal rel en werd dat groot. Dat is een hele aardige, sympathieke uh, site waar mensen veel contact met elkaar hebben, met elkaar kletsen, sociaal netwerk rond allerlei dingen. En een van de dingen die ze hebben is Secret Santa Claus. Dat betekent dat je uh, zegt wie je bent en we ongeveer zo. En dan stuurt iemand je een cadeautje voor Sinterklaas. Voor Sinterklaas, voor kerst. Ja. Dat is een beetje waar het op gaat. Dat, je, dat is natuurlijk al een traditie. Dat je uh, aan mensen, zonder dat ze dat weten, cadeautjes geeft. Of aan vreemden of zo. Nou en Dit is dat een beetje via internet georganiseerd. En er was een, Rachel, die had haar ook haar lijstje neergezet. En die krijgt een cadeautje. En wat krijgt ze? Onder andere zit daar in een, een knuffelkoe en uh, een briefje erbij van uh, beste Rachel... deze koe is voor jou, deze knuffelkoe. En het is daarnaast ook nog eens een keer een echte koe. Want in, in jou, uit jouw naam heb ik een donatie gegeven... aan een gezin in de derde wereld. Een koe, waardoor ze een beter leven kunnen leiden. Want daar hebben ze inkomsten van. Mm, mooi, cadeau. van de dinges, mooi cadeau. En van wie was het cadeau afkomstig? Dat was misschien toch wel aardig. Van Bill Gates. Hé, hey, dus, maar dat is wel een goed idee zeg. Op Bill Bill Gates, het moment dat je op die site zit... Dan, en dan vraag ik om een kerstdiner en dan zegt Bill... Alsjeblieft. Nou, hij doet dat ook wel eens een keer. Vroeger was dat ook met Steve Jobs, toen hij nog leefde. Die kon je mailen en af en toe mailde hij terug. En dit is bijna net zoiets. Francisco van Jolen van de opinie en site joop.nl over allerlei internetnieuws. snecht.nl single van zijn allemaal Patients. Daarvoor kwamen uit Shoot, The Dog en Amazing zelf. En dit uh, deed het Nederland weinig. Het stond nummer 1 in Italië, Portugal, Spanje en Zuid-Afrika. U hoorde George Michael. De .fm. Liefhebbers van het automerk Audi kunnen vanaf nu een auto bestellen... die op groen gas rijdt is dit het alternatief voor de automobilisten... die het gemak van brandstof wil combineren met milieubewust rijden. De man die hier meer over kan vertellen, die zit hier. Wim Oudewernink. Wim, goeiemorgen. Goedemorgen. We hebben het al uh, die elektrische auto, daar hebben we het vaak over gehad natuurlijk. Maar is dit een goed alternatief voor die elektrische auto? Ja, het is een, een interessant alternatief... omdat de elektrische auto natuurlijk zijn beperkingen heeft... met zijn accu's, actieradius en het laadsysteem. Het, uh, je moet altijd maar laadpalen opzoeken en dat duurt lang en met, uh, met groen gas, uh, gecomprimeerd uh, aardgas eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk wat makkelijker, want je hebt wel een extra tankvoorraad nodig... maar een pompstation kan direct worden aangesloten op het gasnet... en je kan gewoon snel tanken. En het is toch een duidelijke CO2-besparing. Dus wat dat betreft is het een goed alternatief. En wat is er zo groen aan groen gas? Nou, het is zo dat aardgas op zich al een goede warmtewaarde, calorische waarde heeft... waardoor de CO2-emissie tijdens de verbranding veel minder is dan bij benzine of diesel... Dat is voordeel één. En bovendien uh, is het nu een trend om, om in de keten van de energievoorziening... of het nou elektriciteit is of, uh, of, of uh, fossiele brandstof... om dat te verduurzamen. En dat kun je doen op twee manieren. Op de één manier uh, namelijk door uh, mest te vergisten. Hè? Dat, ja. dat gebeurt in Nederland. En dat kan de boer die kan dat rechtstreeks aan het aardgasnet toevoegen... met certificaten en zo. Dat gebeurt in Nederland veel. En wat ook gebeurt in Duitsland, dat is nog een stapje verder... dat je het overschot... aan van elektriciteit, van windparken en van zonne-energie overdag... dat kun je gebruiken om, uh, om eigenlijk uh, methaangas... en dat is dus ook aardgas, uh, hetzelfde als aardgas, om dat te produceren. En dat voeg je dan toe aan bestaande aardgas, uh, uh, wat in het net zit. Ja. En dan krijg je dus in de keten, los van het CO2-voordeel van de brandstof op zich... ook nog enkele procenten extra voordeel. Nu zijn er verschillende grote automerken, zoals Mercedes-Benz, Fiat... die hebben al auto's ontwikkeld, die rijden op groen gas... In Friesland, bijvoorbeeld in de provincie Friesland... Eh, rijden al een heleboel auto's op aardgas. Wat is er zo nieuw aan die Audi dan? Uh, het is zo dat, dat de fabrikanten zelf... hebben tot nu toe niet veel initiatief genomen. Het is alleen Fiat geweest... omdat Italië is een echt gasland. En Mercedes dus wat maar verder niemand. En, en nu uh, komt Audi ermee. Maar Audi, onderdeel van het Volkswagenconcern... het hele Volkswagenconcern... die gaat daarmee aan de slag nu. Want die geloven meer in verbrandingsmotoren... dan in elektrische tractie. Dat is helemaal in Duitsland zo. En in Duitsland is het... Het netwerk voor aardgasstations is veel groter dan in Nederland en ook in Oostenrijk. En men verwacht een grote groei. Maar ook in Nederland rijden nu maar 6000 zeg maar, aardgasautors rond. Men verwacht toch wel dat het 2020 wel eens richting 100.000 kan gaan. Dus in Duitsland kun je goed tanken, maar voor de rest is het zoeken naar een spel in een hooiberg? Uh, niet speld in een hooiberg. In Nederland heeft men ook uh, ongeveer 200 uh, tankstations. Ja, maar in Oostenrijk uh, in Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland. Die ze hebben allemaal een heel goed aardgasnetwerk. Deels ook langs snelwegen. België is het heel gebrekkig. Dan word je ergens op een industrieterrein, ergens in een hoek weggestuurd. Daar wil je s'avonds niet zijn. Dat je vroeger al als je LPG ging tanken. Dat je ook. In de, Dat is uh, in gekke uithoeken. moet je ja. die pomp zien te vinden. Ja, het, uh, Frankrijk? In Frankrijk ietsje beter. Uh, maar uh, nee, het, het is vooral de, de, de corridor van Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Dat uh, de brandstofvoorziening heel goed is vooruit. En hoeveel geld gaat een, een liter is het? Een, uh, het wordt cube? in kilo's uitgedrukt. Een kilo? En er zit een, een tank in van ongeveer 30 kilo. Naast de gewone benzinetank. Want je kan op twee, altijd thuis komen thuiskomen benzine dus. En dat komt ongeveer op 1,14 per kilo. Dat is ongeveer vergelijkbaar met een liter. Uh, in het nieuwe jaar. Als de, want het wordt gelijkgeschakeld aan de LPG prijs. En waarom zitten er twee tanks in dan? Uh, nou, dat, dat, vanwege het feit dat je niet overal kan tanken? Ja, uiteindelijk wel. Uh, in, in, wanneer je alleen in Nederland zou rijden... of alleen in Duitsland... dan zou je prima met een, alleen een grote uh, gastank kunnen. Maar uh, ja, de tweeslachtigheid... een Nederlander die rijdt... 50 weken per, week, uh, per jaar rijdt hij in Nederland... en dan gaat hij op vakantie... en dan moet hij benzine kunnen tanken in Frankrijk of Spanje... als de caravan erachter hangt. En dat is maar het groen gas is dus tamelijk duur... want die LPG-prijs is ook omhoog geschoten... De ja, ja dat, het is, nou, is nogal... Altijd uh, een, een 70, 60 cent goedkoper dan, uh, dan benzine. Uh, het is zo dat de ombouwkosten, die zijn uh, eigenlijk niet heel, want de auto wordt af fabriek zo geleverd. Ja. Het is wel zo dat je ook de motorrijtuigenbelasting voor LPG betaalt, dat is ongeveer het dubbele. En het uh, omslagpunt voor een particulier ligt ongeveer bij 10.000 kilometer. En dat is voor diesels is dat, uh, bij een veel hoger uh, kilometrage. Is het veilig? Uh, ja, het is veilig. Dat is, met LPG was dat altijd de vraag. Tanks die ontploffen en wat dan ook. En uh, gisteren bij Audi in Duitsland uh, lieten ze even zien dat ze daar nog steeds grundlig testen. Want hoe, test je, uh, hoe veilig en sterk een uh, gastank is. Ja. Je legt hem op straat en je haalt een, een uh, Leopardtank ergens vandaan. en die laat je er overheen rijden. Dus dat is een uh, Duitse, Duitse test kan je daar niet hebben natuurlijk. Dat, uh, en die test bleef hield. heel. Ja? Hij bleef helemaal heel, ja. Geen, geen bang. En nu houden veel mensen momenteel nog de hand op de knip. Heeft deze nieuwe auto dan wel kans van slagen? Want er komt natuurlijk toch een niet... Uh... Financieel het geldt geld voor alle alternatieve uh, aandrijfsystemen en brandstofsystemen. Dat, dat is de toekomst gewoon, want we willen toch niet alleen minder CO2-emissie... maar ook een schoner milieu sowieso, zonder uh, stikstofoxide voor de smokvorming. En dit is een van de alternatieven die, uh, die toch beter is. Want je hebt er geen roetfilter voor nodig, zoals op diesels. En diesels hebben steeds gecompliceerdere uitlaatsystemen... om, die, om dat roet en die andere schadelijke stoffen eruit te halen. En in principe is aardgas... Heel erg schoon, heel erg zuiver. En daar komt nog eens overheen dat je met die biocomponenten... Uh, het nog in de hele keten nog schoner kunt maken en duurzamer. Mensen in Groningen zullen dit geen aantrekkelijke gedachte vinden, denk ik. Ik denk dat de Audi dealer in, uh, in Groningen iets minder uh, exemplaren zal verkopen dan ergens in de Randstad. Dankjewel. Wim Oude Volgende week zit je hier weer. Tot dan. Wat is er nog op televisie vanavond? Wat u zou moeten proberen is een uurtje kijken naar een Serious Request van 3FM. Vanavond op Nederland 3 om half 8. De dj's in het Glazen Huis, Giel Beelen, Paul Rabbering en Koens Svijnenberg... die maken met groot enthousiasme en toewijding hun radioprogramma... dat ook te bekijken is dus. En dat werkt dan zo aanstekelijk dat je bijna wil afreizen naar Leeuwarden... om deel uit te maken van de actie voor het Rode Kruis. Maar gewoon de portemonnee trekken kan natuurlijk ook. Op Nederland 2 is vanaf 5 over 9 Nederland in zeven overstromingen te zien. Over het ontstaan van ons land, de strijd tegen het water... en de onbedwingbare neiging om dijken te bouwen. Na is het vanavond ook finale tijd bij de Voice of Holland. Daar zal naar verwachting veel naar gekeken worden... dus u kunt rustig mijn kijktips volgen zonder last te hebben... van al te veel meekijkers. Home Alone, een nog altijd populaire kerstfilm. In België werd die verkozen tot de beste kerstfilm in 2008. En Home Alone 1 en 2 komt vanmiddag al op de buis... vanaf half 3 op RTL 4. En mocht u die missen, dan is er de komende tijd vast wel ergens... een herhaling te zien van deze kerstmast. U kent het motto, u ziet maar...